Twee weken terug heeft Esther nooit meer over uh, tekenen en wonderen. Afgelopen Sabbat heeft Wim gesproken over waarom ze een koning willen in Israël. En ik was verpand om over Sal te preken. Uh, heel verpand eigenlijk dat dat zo ineens zo bij elkaar komt. Nou, ook met de parasha vandaag, van ze willen een koning, komt het eigenlijk naadloos overeen. Nou, waar gaat het dan over? Het gaat over de eerste koning. ...van Israël. die dus uh, Israël wilde graag een koning, die wilde hetzelfde zijn als de volken om hen heen. En die maken dat kenbaar aan Samuel. Samuel is daar verschrikkelijk verdrietig over. Heeft er enorm last van. Maar hij heeft ook wel een beetje aan zichzelf te wijten, denk ik. Zijn zonen die weken enorm af. En er staat nergens dat Samuel ze kwaad toespreekt. Of dat hij op een gegeven moment zegt van, dit is volledig ontoelaatbaar. Hij had het meegemaakt met Eli... Hij moest zelf tegen Eli zeggen dat het geslacht van Eli uitgeroeid zou worden, omdat Eli niet eens zijn vinger opstak naar zijn zonen, die ook helemaal verkeerd gingen. En je ziet eigenlijk hetzelfde gebeuren met Samuel. Samuel die maakt hetzelfde mee, zijn zonen wijken ook enorm af. En er staat niets van in de Bijbel dat hij er tegen optreedt, helaas. Maar goed, toch is hij enorm ontstemd en verdrietig, omdat eigenlijk Israël God aan de kant zet. Ze hadden een koning, Yahweh. En ze zeggen, we wij willen net als alle andere volken een echte koning. Die krijgen ze. Eentje uit Benjamin. En zo begint het verhaal ook. Dat er een man was uit Benjamin, zijn naam was Kis, zoon van Abiel, de zoon van Zeror, de zoon van Begorat, de zoon van Afia. En Benjaminiet, een zeer vermogend man staat er. Dus het was niet zomaar een man, nee het was iemand die dus heel erg rijk was... En dus wat dat betreft ook een vooraanstaande positie had in Benjamin. En die had een zoon, Sal. Hij staat jong en knap, maar hij is minstens 40 jaar op dit moment. Dus op het moment dat hij dus geroepen wordt, is hij minstens 40 jaar. Hij was een hele knappe man, blijkbaar. Hij viel echt enorm op. En hij stak met kop en schouders boven de rest uit. Dus als hij ergens liep, dan viel hij enorm op omdat hij ja, toch een beetje in de ogen van iedereen, erg groot was. En hij was ook nog eens erg knap. Dus hij viel enorm op. Nou, dat is ook de reden, denk ik, waarom God hem kiest. Klinkt even raar, maar wat was er aan de hand? Israël wilde een koning, maar het was niet Gods tijd. Want dat staat er niet. Er was gezegd, als we op een gegeven moment een koning zouden willen, dat het een koning moest zijn naar Gods hart. Ze zetten ja wij aan de kant en ze zeggen wij willen een koning naar ons hart, dus niet naar Gods hart, maar naar ons hart. Oké, okay, zeg wat? Dan krijg je die. Dan krijg je iemand die dus naar aanzien echt als een koning is. Dus een mooie man, knappe man. Hij steekt de kop en schouders boven jullie uit. Hij is zeer vermogend en die wordt gekozen. Nou, wat gebeurt er dan? De ezelinnen van de vader van Saul, die raken kwijt. En de vader van Saul, en dan moet je nagaan, hij is dus 40 jaar, minimaal. Want hij heeft al een zoon, Jonathan. En die zegt tegen zijn zoon Saul, neem toch een van de knechten met je mee en sta op. Blijf niet op die bank hangen. Ga nou eens een keer wat doen. Zo vat ik het op eigenlijk. Hij doet niks. Hij is echt een verwend iemand die gewend is om op zijn wenken bediend te worden... Sal werkt niet mee in het bedrijf van zijn vader. Dat haal ik eruit op. Zul je ook straks even zien in het verdere stuk. Dan zie je dat Sal niet gewend is om zelf wat te doen. Om echt zeg maar, het initiatief te nemen. Dat laat hij allemaal over aan anderen, omdat hij dat zo gewend is. Hij is gewend, hij is een beetje, ja, komt mij een beetje over als een, beetje een verwende puber die op de bank hangt, alles over zich heen te wezen te kijken. Nummer op. En daarom zegt zijn vader van, sta nou toch op man. Ga nou toch eens een keer wat doen. Ga die ezelinnen zoeken. Je hebt toch gehoord dat ze kwijt waren? Oké, okay. hij staat op. Nou, waarom 40 jaar? Dat staat eigenlijk in de handelingen. Zegt Paulus, die zegt op een gegeven moment van, die legt dat ook uit. En dan zegt hij, ze voegen een koning. En God gaf een zal, de zoon van Christen. En dan staat er in de grondtekst, 40 jaar gedurende hebben ze toegevoegd. Ze hebben ervan gemaakt, hij heeft 40 jaar geregeerd. Maar nee, als je dus goed nakijkt, dan heeft hij dus al, als hij één jaar aan de regering is, dan krijgt dat dan krijgt de leiding over een afdeling van, de, van het leger. Nou, als je dat dan uitrekt, dan, je, nou, dan is hij zeker 40 jaar geweest. Sal, die gaat samen met de knecht de Eeslinde zoeken. Hij trekt door het bergland van Efrim. Er zit niet echt een mooie lijn in. Ze zwerven echt een beetje rond. Maar ze vinden ze niet. Ze gaan naar het land van Salisa. Ook niet. Sahalim. Ook niet. Het is echt allemaal een beetje in de bergen van Efrim. En een stukje Judea. Maar ze vinden ze niet. Dan komen ze in het land van Suf. En dan zegt Sal, die is er helemaal beu. Zegt ik maar terugkeren. Want straks wordt uh, mijn vader een beetje ongerust. En uh, ik denk niet meer dat mijn vader zelfs aan de ezelinnen denkt eigenlijk. Hij zal ze eigenlijk meer ongerust maken over ons, maar niet meer over de ezelinnen. Dus laten we maar terugkeren. De knecht heeft er geen vrede mee. Ze maar dat onze opdracht was om de ezelinnen terug te halen. En die komt met een totaal ander iets. Ze zijn vlak bij Rama en die knecht zei maar, sluister, we zijn bij Rama en weet je wie er woont? Daar woont dus de profeet. Nou, blijkbaar had Sal daar ook helemaal niets mee. Met een profeet, of met godsdienst, of met het geloof, of met Yahweh. Zal heeft daar mijns inziens, helemaal niets mee. Ik vind het een beetje triest eigenlijk dat dus een vooraanstand man in Israël, dus een leider, van zijn knecht moet horen. Joh, weet je wie hier woont? Daar woont Samuel. En dat is een man gods. Sterker nog, alles wat hij spreekt komt zeker uit. Dus het was echt een gewaardeerde profeet. Laten we daarheen gaan. Misschien weet hij waar die ezelinnen zijn of waar we naartoe moeten. Nou, daar is het mee eens. Oké, okay, ja, dat is wel een, uh, een goed plan. Maar dan hebben we gelijk een probleem. Nou, dat is ook een beetje tekenend voor Sal, denk ik. Wat zegt hij dan? We hebben niks meer bij ons, ons brood is op. Maar we hebben zelfs geen geschenk. Een geschenk? Ja, we moeten een geschenk hebben om de man gods te brengen. Een geschenk? Dat is raar, hè? In Deuteronomie stond, je moet binnen al uw poorten die de Heer uw God u geeft, rechters en beambten over uw stammen aanstellen. Nou, Samuel was richter. Zij moeten met een rechtvaardig oordeel rechtspreken spreken over het volk. Ze mogen het recht niet buigen. Ze mogen niet partijdig zijn. En geen geschenk aannemen. Dat is gewoon een wet in Israël. Hoe komt zal erbij om te zeggen, we hebben geen geschenk voor Samuel? Samuel die verwacht helemaal geen geschenk, want dat mag niet. Dat is tegen de Torah. Want, er staat er heel expliciet bij, een geschenk verblindt de ogen van wijze. ...en verdraait de woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid, zegt Java: gerechtigheid moet u najagen... ...opdat u leeft en het land dat de Heer uw God u geeft in bezit neemt. Dus dat is een van de basisregels. En helaas zal, die kent hem niet. Maar die knecht die heeft wel geld bij zich. Dus die zegt, nou, het is geen probleem, ik heb geld bij me op zak. Dat is ook alweer een beetje tekenen, hè? dat Dus de, de rijke man heeft niks bij zich en dan de knecht die moet dan met iets komen ik heb ook eens een keer gehoord dat uh, als de koningin en misschien is het met de koning ook zo weet ik niet maar met koning Beatrix was het ook zo als die over de markt liep en wat wilde kopen dan moest er een hofdame komen met een portemonnee want ze had zelf had ze geen geld misschien is het hier ook aan de hand dat hij dus eigenlijk zo hoog stond dat hij zelfs ook geen geld wilde dragen want dat is een beetje beneden je waardigheid maar goed die knecht die heeft dus wat geld bij zich en dat besluiten ze om te geven aan Samuel. Nou, dan wordt er gesproken over een ziener, maar dat is exact hetzelfde als een profeet. Sal die zegt tegen zijn knecht, nou, we gaan naar die stad, we gaan toch even kijken naar, die, naar Samuel, kijken of die wat weet. Ze gaan naar de stad toe, ze ontmoeten een aantal meisjes die aan het waterputten zijn, ze vragen of de ziener daar is. Nou, die is daar, Dat krijg je ook te horen. Sterker nog, hij is vlakbij. Want hij is op pad om een offermaaltijd te gaan houden. samen met een hele hoop genodigden. Ze zeggen: Als je de stad binnenkomt, nou, dan kom je hem eigenlijk tegen. Want hij gaat net de hoogte op om het offer te eten. Ik vond het een beetje een rare opmerking. Ik denk: De hoogte op, dat was verboden. Dus ze mochten geen offerhoogte maken. En toch gaat Samuel hier ook naar een offerhoogte. Waarom, weet ik niet. Ik vind het eigenlijk heel, want je ziet constant eigenlijk in de verdere verhalen, dat God iedere keer zegt, nee die offerhoogte die moet geslecht worden. Die horen niet te bestaan in Israël. Dus waarom daar een hoogte is, om daar het offer te eten, geen idee. Maar goed, hij is daar onderweg. Hij heeft mensen uitgenodigd, maar die mensen is heel duidelijk gemaakt, moest luisteren, er wordt niet gegeten voordat de profeet aanwezig is, want die moet eerst het offer zegenen en daarna pas begint de maaltijd. Dus ze gaan de stad in en ze komen in de stad en ze komen iemand tegen. Ze komt samen wel tegen, maar het blijkt uit het verder stukje dat ze geen idee hebben wie het is. Dus ze kennen de profeet niet. Dat geeft ook een beetje weer de gesteldheid van Saul. Hij kent de profeet niet. Hij is dus ook nooit geïnteresseerd geweest, denk ik, van als je 40 jaar bent en zo ver is dat niet van waar hij woonde. Dan denk ik, waarom ben je nooit een keer gaan luisteren? Als je echt geïnteresseerd bent, dan denk ik, dan ga je toch een keer op zoek van wie is dan die richter van ons en wie is dan de profeet die wij hebben in Israël, die ons op de hoogte brengt van de woorden van Yahweh. De Heere wist ook dat Sal kwam. Die had het gezegd tegen Samuel van Samuel, moest luisteren, uh, Sal die komt, die zal niet rechtstreeks naar jou toe komen, het gaat via een omweg, via zijn knecht, maar hij komt. Een dag voordat Sal kwam, was Samuel eigenlijk al voorbereid dat zal zou komen. Sterker nog, Yahweh ja, zegt tegen Samuel, je moet hem zalven als vorst over mijn volk Israël. Want hij zal mijn volk verlossen uit de hand van de Filistijnen. Want ik heb naar mijn volk omgezien, omdat hun geschreeuw om hulp tot mij is gekomen. En dat is eigenlijk zo mooi, hè? Dus God die... Kiest iemand, maar hij zegt er wel bij van door die persoon ga ik dus een verlossing brengen voor mijn volk. Want ik heb gezien hoe mijn volk leidt. En ik ben ervan overtuigd dat Sal van oorsprong niet de keuze van God was. Dat zie je later ook, de keuze van God was David. En waarom is dat zo? Omdat dit er staat. Juda, jij bent het, jou zullen je broers loven... Je hand zal rusten op de nek van je vijanden. Voor jou zullen de zonen van je vader zich neerbuigen. Dat profiteert Israël, Jacob, over zijn zonen. Judah is een leeuwenwelp. Van je prooi ben je opgestaan, mijn zoon. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin. Wie zal hem doen opstaan? En dan komt het. De scepter zal van Judah niet wijken en evenmin de heersen van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Voor Benjamin was er helemaal... Geen heersersstaf weggelegd. Nee, bij Benjamin staat er, Benjamin is een verscheurende wolf. Morgens verzint hij zijn prooi en s'avonds deelt hij buitenuit. Dat is een totaal ander beeld, ook een totaal andere functie die Benjamin had, als dat Juda had. En David kwam van Juda en Sal kwam van Benjamin. Vandaar ook dat ik zeg, van, het was oorspronkelijk zijn keuze niet, maar de mens gaat een andere kant op en God die geeft daar ruimte voor. En toen Samuel Sal zag, gaf de heer hem te kennen, zie, dit is de man van wie ik gezegd, deze zal over mijn volk heersen. God blijft het mijn volk noemen. Dus hij geeft het over in de hand van Sal als koning. Maar dat wil niet zeggen dat God het volk loslaat en zegt, moet luisteren, nou is dat volk is van Sal geworden. En ik doe er niks mee, nee, het blijft het volk van Yahweh. En zal dat op Samuel toe... En gaat vragen, nou wil je alsjeblieft mij even laten zien waar het huis van de ziener is. Niet wetende dat het dus de ziener is tegen wie die spreekt. En samen wil zeggen, oké okay, daar ben ik. Ja. En ik wil je uitnodigen om mee te gaan naar de maaltijd en met mij mee te eten. En morgen vroeg dan laat ik je gaan en dan zal ik je alles vertellen wat er in je hart leeft. Nou, er moet eigenlijk al wat gedaan hebben bij Sal. Hè? Want hij hoort dus ineens van me sluisteren. Ik ben degene naar wie je op zoek bent. Sterker nog, ik weet wat er in je hart leeft. Sal vraagt niks. Tot mijn grote verbazing. Hij vraagt niet van uh, ja, waar moet ik wachten tot morgenochtend. Ik zou, zou graag uh, nu willen weten. Hè, van, uh, nee. Sal die, wacht af. Hij krijgt wel te horen dat de Ezelinnen al terug zijn. Dus dat is natuurlijk al een, een opluchting. Het is ook een bevestiging... Dat hij ook echt met de ziender spreekt. Want dat laat Sam wel direct weten. Moest luisteren, ik weet. Voordat Sal wat gezegd heeft. Dat je dus die Elislinne aan het zoeken was. Die waren al drie dagen zoek. Geen probleem. Ze zijn gevonden. Ze zijn bij je vader thuis. En dan zegt hij in zin. Nou, dat vindt Sal ook wel een beetje raar. Van, waar maak je uit druk om joh? Over Ezelinne. Zal niet alles van jou zijn en van je hele familie. En dan heb ik het niet over Benjamin, maar dan praat hij over alles wat begeerenswaardig is in Israël. Met andere woorden, het gaat dus over het hele land wat toegewezen is aan Israël. En dat verbaast Saul. En dat zegt hij dan ook: hoezo? Ik ben een benemiet. Ik ben de kleinste van de stammen van Israël, en mijn geslacht is het kleinste of geringste van de geslachten uit de stam van Benjamin. Dat stond niet in dat eerste stukje. Hè? Daar stond dat zijn vader een zeer rijk iemand was. Dus ze waren niet een van de geringste. Dus waarom Sal dit zegt? Een beetje vreemd. Maar hij was wel een beetje verbaasd over wat Samuel mee komt. En dat zegt hij ook. Waarom spreekt hij mij aan met zulke woorden? Met andere woorden, er is geen enkele reden voor... om Benjamin ineens bovenaan te zetten van de stammen. Want Sal zal ook wel geweten hebben... dat die rol eigenlijk aan Juda toekwam en niet aan Benjamin. Samen gaat er niet op in. Die negeert het eigenlijk. Legt hem niet uit wat er aan de hand is. Hij neemt hem gewoon mee naar die offerplaats. Hij bracht hem in de kamer, staat er, en hij geeft hem een plaats aan het hoofd van de genodigden. Nou, er waren dertig mensen uitgenodigd en ze kenden Sal niet. Dat is heel vreemd eigenlijk, er wordt een wild vreemde wordt meegenomen. En die wordt ineens aan het hoofd van de tafel gezet. Dus die krijgt de erepositie. En ik denk dat die dertig personen zich enorm afgevraagd hebben. Joh, wat is er hier aan de hand? We moesten wachten op Samenwel. En we hebben een hele tijd gewacht. En dan neemt hij ineens iemand mee. En die mag dan ook nog eens een keer aan het hoofd van de tafel zitten. Dus Samuel gaat niet aan het, aan het hoofd zitten. Maar Sal gaat aan het hoofd zitten. En dan gebeurt er weer iets opmerkt. Dan zegt Samuel tegen degene die dan bedient aan tafel. Die zegt, nou... Breng dat hele mooie stuk vlees wat ik apart heb laten leggen. En wil je dat alsjeblieft aan deze man geven die aan het hoofd van de tafel zit. En dat doet hij. Hij krijgt dus het mooiste stuk wat bereid is. Wordt gegeven aan Sal. Nou, dat zal een enorme indruk gemaakt hebben ook bij de genodigde. Hij kende die man niet, die wordt uitgenodigd. Hij mag aan het hoofd van de tafel zitten en dan blijkt ook nog eens een keer dat het lekkerste hapje wat Samuel had, apart is gezet, speciaal voor deze man. Wie is die man? En wat stelt hij voor? Wat doet hij? Wat, wat is er aan de hand? Samuel geeft geen antwoord. Gaat er niet op in, niet met die mensen, ook niet met Sal. Dan gaan ze daarna gaan ze weer terug naar de stad. En dan staat er, en hij sprak met Sal op het dak. En in de grondteksten staat er, Iets van parloer, ik vond het een beetje vreemd woord, het lijkt een beetje op parlé in het Frans. Ik dacht van nou, is dat dan een soort van spreekkamer geweest, Spreek, zo'n idee krijg je, want daar krijgt hij dus een heel gesprek met, uh, met Samuel. Morgens vroeg staan ze op, ze gaan weer naar datzelfde plekje. En op dat moment gaat Samuel eigenlijk een aantal opdrachten geven aan Sal. Hij moet weer opstaan. Hij gaat met Samuel mee naar buiten. Samuel stuurt de knecht weg. Dus hij geeft te kennen, ik wil je alleen spreken. Wat ik je nu te zeggen heb, dat is privé, onder vier ogen. En ik zal je het woord van jawel laten horen. Nou, ik denk dat als je dat zelf meemaakt, dat als er een profeet naar je toe komt en die neemt je apart, stuurt iedereen weg en die zegt tegen jou, ja, om moet luisteren, van uh, waarom ik dat doe, dat is dus omdat... Ik ga je het woord van Ja ja-wij laten horen. Ik denk toch, toch dat je een beetje kippenvel krijgt. van, nou, Wat gaat er nu gebeuren? Wat heeft God met mij voor? Wat zijn Gods plannen? Je leest nergens dat zal vragen is gaan stellen. En dat verbaast me best wel. Want ik denk, nou ja, ik kan me indenken. Ik ben iemand die altijd veel vragen stelt. Maar ik kan me indenken dat ik toch wel tegen Samen wel gezegd heb. Van, nou, uh, wat is er aan de hand? Waarom uh, kies je mij? Waarom? Wat, wat heeft God dan voor mij? Wat, wat is er aan de hand? Uh, niks van dat alles. Samen pakt een oliekruik en gooit hem leeg over het hoofd van Sal. Hij kust hem en zegt, is het niet zo dat de Heer u tot een vorst over zijn eigendom gezalfd heeft? Nou, dat zijn twee dingen die eigenlijk heel apart zijn. De eerste vorst. Dat moet een enorme indruk hebben gemaakt bij Sal. Lijkt mij... Want dat je dus zomaar eruit gekozen wordt, apart gezet. En dat werd dus tegen hem zegt, van mijn sluister, ik kies jou dus als vorst. Sterker nog, ik zalf je als vorst, maar wel over mijn eigendom. En ik denk dat Saul hierop had moeten letten. Maar ik denk dat hij meer aandacht had voor het vorst zijn, als voor het eigendom zijn van God. Samuel zegt ook verder... Eigenlijk als een soort bewijs dat Java echt meent wat hij zegt. Je krijgt een aantal tekenen mee. Dat is eigenlijk het teruggrijpen op wat Esther Noordemeer hier zei. Elk mens heeft recht op één teken, zei ze. Sal heeft daar niet genoeg aan. Hij komt twee mannen tegen. Die zijn bij het graf van Rachel. In het gebied van Benjamin. Die zullen tegen je zeggen, de ezelinnen jullie zoeken, die zijn gevonden. Dus, dit is Ene. Hij komt mannen tegen bij het graf van Rachel. Die mannen zeggen, de Eeslinnen zijn gevonden. Je vader heeft de zaak van de Eeslinnen laten rusten. Dat is weer een boodschap, hè? dus dat weten ze ook. Hij is bezorgd over u. En hij vraagt zich af, wat kan ik nu voor mijn zoon doen? Dus ze geven een aantal tekenen. Zodat Sal weet dat wat God gezegd heeft, door middel van Samuel ook echt waar is. He, dus als dit waar is, als dit gebeurt, ja, dan is ook ja waar degene die Samuel aangestuurd heeft. Maar ik heb het even neergezet, het was teken 1, maar het bestaat uit vier onderdelen eigenlijk. Het tweede is, als je vandaag verder gaat, dan zullen er drie mannen je tegenkomen. Drie mannen. Eentje die draagt drie blokjes, één draagt drie ronde broden, en één draagt een kruik wijn. Drie mannen, drie bokjes, drie ronde broden, één kruik wijn. Die vragen ook wat, die zullen naar nou uw welstand vragen. En ze geven je twee broden. En die moet je uit de hand aannemen. Dus hij moet dat geschenk, moet hij aannemen. Nou, dat is dus teken twee. bestaat uit zes onderdelen. Zes onderdelen. Dan heeft hij er al tien, hè? Bij elkaar heeft hij eigenlijk al tien tekenen gehad van God, terwijl wat we geleerd hadden is dat elk mens één teken krijgt. Het stopt nog niet. Ze dus gaan verder en Samuel zegt: Daarna kom je op de heuvel van God. Daar liggen nu gaan die zoenen van de Filistijnen op een plek waar ze dus totaal niet thuis horen, zeg maar, hè, want het is de heuvel van God. En het zal gebeuren als u daar komt, dan komt er een groep profeten die komt naar je toe. Die komen van de hoogte af en ze hebben bij zich luiten, tamborijnen, fluiten en harpen. En daar blijft het niet bij, ze zijn ook nog aan het profiteren. Teken drie, uit zeven onderdelen bestaat dat. Dan zal de geest van Jahwe, zal vaardig worden over jou, zal, en u zult samen met hem profiteren en u zult in een ander mens veranderd worden. Teken 4 bestaat uit drie onderdelen. En dan zegt Samuel, als het zal gebeuren als deze tekenen, wat inmiddels dus al opgelopen is naar 20, u overkomen. Doe dan wat uw hand vindt om te doen, want Yahweh zal met u zijn. Nou, je kunt al bijna niet meer aan Twintig tekenen krijgt hij aangereikt om zal te overtuigen dat hetgeen wat Samuel zegt echt van Yahweh vandaan komt. Dus Samuel zit niet zomaar wat te roepen. Nee, Samuel is echt een profeet van Yahweh. Weet wat hij zegt. Maar hij weet ook dat hetgeen wat hij zegt, dat het ook van Yahweh vandaan komt. En dat bewijst hij aan de hand van overvloedige tekenen. Dan krijgt hij een opdracht. Saal: Hij zegt: Ga voor me uit naar Geelhal. Zie, ik kom er naar je toe. En waarom? om brandoffers te brengen en om dankoffers te brengen. Je moet daar zeven dagen op mij wachten. En dan kom ik bij je. En dan maak ik je bekend wat je doen moet. Nou, er is eigenlijk geen woord Spaans bij je, zou je zeggen. Dus dat is eigenlijk een hele duidelijke opdracht. Hij beperkt het ook, hè. Hoe lang die moet wachten. Hij noemt de plek waar die moet wachten. Hij zegt wat ze gaan doen daar. En dat hij dus daar, op die plek zal horen wat hij moet gaan doen. Zal die keert zich om, om weg te gaan. En God die verandert zijn hart. En al die tekenen, dus die twintig tekenen, overkwamen hem op die dag. Dus op die ene dag overkomen hem dus echt alles wat Samuel voorzegd had, die overkomen hem. Dus ze komen bij die heuvel, een groep profeten komen eraan. En zal die wordt vervuld met de geest van de Heer. En hij profiteerde in hun midden. En dat maakte een enorme indruk. En dat is eigenlijk ook de, een van de redenen waarom ik zeg dat Sal dus eigenlijk niks met het geloof te maken had. Toen ieder die hem zag, en die hem sinds jaar en dag kende, dat hij profiteerde met de profeten. Toen zeiden ze de ene, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis? Dus met andere woorden, ze waren niet gewend dat hij dus bij de profeten kwam. Ze waren niet gewend dat hij profiteerde. Sterker nog, ze vragen: Is Sal ook onder de profeten? Met andere woorden, is er in vredesnaam aan de hand met Sal? Dus vandaar ook mijn opmerking: van, Sal had helemaal niets met het geloof. Die stond er helemaal oh. buiten. Hij kende de profeet niet, maar hij kende ook de profeten niet. Hij had er niets mee. En daarom was dat zo'n enorme schok eigenlijk voor iedereen die hem kende. Sinds jaar en dag staat er: hè? Dus echt mensen die hem op hebben zien groeien. Nou, dit is wel zoiets bijzonders. Sal is ineens onder de profeten. En dan wordt het nog een keer gevraagd, toen ieder die hem sinds zaterdag kende, zie met de profeten profeteerde, zei het volk, wat is er toch gebeurd met de zoon van Kis. En toen hij opgehouden had met profeteren, kwam hij aan op de hoogte. Hij heeft een oom, en die oom is erg nieuwsgierig, blijkbaar. En die vraagt, joh, waar zijn jullie heen gegaan? Hij zei, ja, we hebben de Eeslinder gezocht, hè? wel bekend, want... En we konden ze niet vinden, en toen gingen we bij Samen wel langs. Die oom die denkt, ja, Samuel, dus er vaak wat anders aan de hand. Hè? Dus hij vraagt, van, uh, vertel me toch, wat heeft Samuel dan gezegd tegen jullie? Nou, wat heeft Sal dan niet allemaal te vertellen? Moet nee, luisteren. Samuel die heeft geprofiteerd. Nee, ik heb twintig tekenen meegekregen en die twintig tekenen zijn mij overkomen gedurende één dag. Niets. Sal houdt zijn mond. Hij vertelt, hij heeft ons laten weten dat de eeslinden gevonden waren. Voor de rest vertelt hij niks dat staan over het koningschap, kan ik me indenken. Dat was natuurlijk iets heel nieuws. En ik kan me indenken dat hij dat verzwijgt, ook voor zijn oom. Omdat het best wel een heftige toestand is. Samuel roept het volk bij elkaar, de mispa. En dan zegt hij van de Heer, Yahweh heeft tegen mij gesproken. Ik heb Israël uit Egypte geleid... Ik heb u, met andere woorden, het hele volk wat er staat, heb ik bij de hand genomen, gered uit de hand van de Egyptenaren en van alle koninkrijken die jullie onderdrukten. Dus iedere keer als er weer een richter was, heb ik jullie bevrijd. Iedere keer als jullie dus onderdrukt werden door volken om jullie heen, heb ik jullie als een goed koning uit de handen van die volken gered. Dat was blijkbaar niet voldoende. Want, zegt Samuel, jullie hebben heden... Ja, werd verworpen. En dan zegt hij het weer. Die u uit al die ellende en die noden verlost heeft. En u hebt tegen hem gezegd, stel ons een koning aan. Oké, okay. stel je nou maar op voor het aangezicht van Jawe. Over inkomsten de stammen en die duizenden. Nou, dan is het eigenlijk heel duidelijk dat er iets speciaals gaat gebeuren. Want heel die menigte moet zich dus opdelen over inkomsten de stammen... En dan ook nog eens een keer naar de stamhoofden, die dus binnen de stammen aangesteld staan. Dat doen ze, het lot wordt geworpen en de stam Benjamin wordt aangewezen. De stam Benjamin wordt naar voren geroepen en het geslacht van Matri wordt aangewezen en Sal, de dus zoveel kis, wordt uiteindelijk aangewezen. Nou, op zich is dit heel verpant, hè? want Samuel wist al wie er gekozen was. En toch zegt Samuel niet tegen Israël, maar luisteren'. Ik heb van Yahweh direct gehoord wie uw koning wordt en ik stel u bij deze de koning voor. Nou, hij kiest een hele mooie methode. Hij laat God, Yahweh, de koning aanwijzen. Dus ook al weet Hij wie het wordt, Hij kiest ervoor om dus aan iedereen overduidelijk dat te zien. Moest luisteren, het is niet een 1 tje tussen mij en Yahweh. Het is niet dat ik de koning heb uitgekozen. Nee. Hij laat de mensen zien dat Yahweh een koning kiest over heel Israël. Nou, dan wordt hij gezocht. Ze kunnen hem niet vinden. Dan wordt Yahweh geraadpleegd. En dan vraagt is: is die man wel gekomen eigenlijk? Van, want hij is nou aangewezen. En Yahweh zegt ja, hij heeft zijn eigen verstopt, dus de bagage. Hele vreemde reactie: hè? Van, uh, is hij verlegen? Is hij toch. Een beetje overweldigd dat hij zich een ijs moet presenteren aan het hele volk als zijnde de koning. Hij verstopt zich. En dat zal niet makkelijk zijn geweest, want zoals gezegd, hij was de grootste in Israël. Dus dat verstoppen zal nog niet echt. Ja, ik denk zo maar. Ik denk dat het niet echt makkelijk was. Van, uh, ik weet niet hoeveel bagage er lag. Maar genoeg in ieder geval dat hij zich uh, kon verstoppen. Je ziet ook dat deze actie ook niet echt op prijs gesteld wordt door het volk. Van, wat is dat nou joh, dan wordt er een koning gekozen, nou ja, hij heeft het mis, Die heeft het echt mis, dat is niet de koning die wij, uh... dus ze gaan er naartoe, ze halen hem naar achter het bagage vandaan en dan blijkt ineens, joh, hij is stukken groter dan ons, en Samuel die gaat erop in, die gaat uitleggen, nou wat kun je nou van een koning verwachten, dat is al eerder een keer uitgelegd, hij doet dat nog een keer, hij schrijft het op een boekrol, en die leggen ze eigenlijk gezamenlijk voor het aangezicht van, ja, we hebben er notie van genomen. Wat het koningschap inhoudt, met name ook welke impact dat heeft op het volk. En dat is ook gezegd, hè? ze zullen belasting moeten gaan betalen. Hun zonen zullen worden, uh, genomen worden, hun dochters zullen genomen worden. Ze moeten allemaal uh, gaan dienen voor de koning. Maakt allemaal niet uit, Israël blijft bij het plan, nee, we willen toch een koning. En samen wil iedereen naar huis gaan. Dus er wordt niet gesproken over, uh, nou, uh, moet hij dan ergens wonen die koning? Moet hij dan ergens een soort uh, kasteeltje krijgen of zo? Of een burg, Of uh... Nee, ze gaan gewoon allemaal weer naar huis. Hele vreemde situatie. Hè? Van, uh, als ik dan kijk hoe dan Willem-Alexander een paar jaar terug eigenlijk gehuldigd werd als koning. Nou, dan was het gewoon een heel feest. Daar zijn ze maanden over bezig geweest om een koningslied te maken, noem maar op. Dan lees je niks van. Daar gaat gewoon iedereen naar huis alsof er niets gebeurd is. We hebben een koning. Oké, okay. nou, dat was wat we wilden. We gaan weer naar huis. Een beetje een ja, teleurstelling zou je zeggen. Ze, hebben, ze vragen iets, ze krijgen het. Er en, en, wordt een hele hoop toestand wordt uitgehaald. En dan gaat het eigenlijk als een nachtkaarsje gaat het uit. Ieder gaat naar zijn huis. En Sal gaat ook naar zijn huis. En een aantal uit het leger gingen met hem mee. Dus een aantal uit het leger, die werden gegrepen... In het hart door God voor moest luisteren, jullie zijn nou de lijfwacht van de koning. Dus dat is niet op vraag van Samuel, dat is niet op vraag van Saul. Nee, dat is Jawe zelf, die direct een lijfwacht aanstelt uit het leger. En die gaan vrijwillig mee met Saul naar zijn vaders huis. En dan heb je natuurlijk altijd mensen die het niet mee eens zijn. En die zeggen van, ja, hoe zou deze man ons kunnen verlossen? Zeg, hé, kom, nee. Hij kan er wel een beetje groot zijn, maar uh, die verstopt zijn eigen achter bagage. Die is ja, enorm bang. Hij durft niet eens naar voren te komen. Hij durft zijn eigen niet te presenteren. Van wat, wat hebben we daar nou aan? Maar goed, Samuel die houdt zijn eigen doof en Sal houdt zijn eigen ook doof. Ze geven er geen aandacht aan. Dan gebeurt het volgende. Naas, een ammoniet, die trekt een strijd in en belegde Jabes en Gidead was ook weer niet zo heel erg ver van de plek waar Sal woonde vandaan. En de mannen van Jabes geven zich eigenlijk direct over. Dus of het nou een hele grote overmacht was, weet ik niet. dat staat er niet. Maar de mannen van Jabes die zeggen gelijk tegen het Oké, we sluiten een verbond hè, van, uh, en we dienen u. Geen probleem. Het was natuurlijk het over-Jordaanse. Dus misschien dat er toch al behoorlijk wat afstand lag tussen het over-Jordaanse en uh, Judea en Benjamin zeg maar. Zonder slag of stoot geven ze heel de stad over aan Nahas. Maar Nahas trekt er niet binnen. Dat is natuurlijk heel frappant. Hij, hij over, eigenlijk overwint eigenlijk zonder slag of stoot. Jawes, hij verbindt er een voorwaarde aan. Dus voordat hij de stad binnenkomt zegt hij maar sluisteren, oké, okay, ik sluit de verbond met jullie. Maar dat uh, betekent wel dat ik bij jullie allemaal het rechteroog uitsteek. En met, door dat te doen, breng ik schande over heel Israël. Nou, het is natuurlijk pijnlijk, hè? Rechteroog oog uit te steken. Maar brengt hij alleen maar door het oog uit te steken schande over Israël? Ja, als je verder gaat kijken wel. Want wat doet hij? Wat was Manasse? Dan zie je Genesis 49. Jozef is een jonge, vruchtbare boom. Hij gaat van zijn takken lopen over de muur. Boogschutters hebben hem verbitterd, beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog bleef gespannen. Aha, die mannen van Jabes waren de boogschutters van het leger van Israël. En als je dan geen rechteroog meer hebt, dan kun je niet meer boogschieten. Met andere woorden, de boogschutters van Jabes waren beroemd, van Manasseh, die waren beroemd als de boogschutters. En die waren ineens weg, want die waren hun rechteroog kwijt. Dus het is eigenlijk zeg maar een, het, het, het verlamd maken van een groot gedeelte van de, het leger van Israël door dus het uitsteken van de oog, van het rechte oog. Nou, dat maakt het wat duidelijker van waarom hij dat zegt en wat er aan de hand is. En dan maakt het ook duidelijk waar die schande uit bestaat. Want dan heeft Israël eigenlijk ook geen boogschutters meer. Wat stel je dan voor als leger zonder boogschutters? Nou, dat wordt niet zomaar aangenomen. Want de oudsten van Jabes zeggen van ja, ja eh, krijgen wij zeven dagen bedenktijd. Want dan gaan we toch even kijken of er mensen zijn die ons willen redden. Een hele rare actie, hè? En dat ook een overweldiger dat toestaat Want hij hoort dat hij dus eigenlijk al heel die stad krijgt. En dan vragen ze zeven dagen bedenktijd. Zeven dagen gaan we op zoek naar een bondgenoot die ons bevrijdt. En die overweldiger die zegt, natuurlijk, joh, je krijgt zeven dagen van mij. Ik vind het een hele opmerkelijke actie. Maar het staat er en hij, uh, hij laat het toe en zegt, prima joh. Ik denk dat hij niet verwacht heeft dat er iemand zou optreden. Dat is, we wachten hier wel zeven dagen en dan doen we het alsnog. Dus ze krijgen zeven dagen en ze wachten. Maar die boden die uitgestuurd zijn, die komen dus in Gibea. En die vertellen het tegen het volk wat er aan de hand is, dat heel Jabes het rechteroog uitgestoken wordt binnen zeven dagen. En heel het volk raakt over stuur. Er moet een behoorlijk geluid zijn geweest... Maar Sal krijgt het te horen, terwijl hij dus aan het ploegen is. En die zegt, wat is er nou toch aan de hand, joh? Waarom is volk zo overstuur? Wat gebeurt er? En dan vertellen ze wat er gebeurt. En dan de reactie is geweldig, wat Sal dan overkomt. De geest van Yahweh wordt vaardig over Sal. En dat heeft tot reactie dat hij in hevige woede ontsteekt... Dus dat is niet zomaar dat hij een beetje boos wordt of zo. Nee, hij wordt echt een soort heilige woede: van wat krijgen we nou? Wat gebeurt er in Israël? En door die woede vervalt hij eigenlijk direct in daden. Want wat doet hij? Hij was het aan ploegen. Hij pakt die spanrunderen, hij hakt ze in stukken en stuurt al die stukken stuurt hij dus naar alle stammen van Israël. Met een boodschap erbij. Degene die niet uittrekt achter Saul en hij noemt Samuel erbij. Bij die zullen alle runderen net zo in stukken gehakt worden als het voorbeeld wat ik je nu heb meegestuurd. Nou, dat maakt zo'n enorme indruk op Israël, op alle stammen. En niet zomaar dat ze dus bang waren voor dat die runderen in stukken gehakt worden. Nee, er viel een vrees voor Yahweh op het volk. Dus de actie die hij uitvoerde was ook echt door Jawe geïnitieerd, zeg maar. Er valt een grote vrees voor Jawe op het volk en zij trokken als één man uit. Met andere woorden, uit heel Israël komen dus de legers optrekken. En dat is een flink leger, van Islite 300.000. En de mannen van Juda worden apart vernoemd, 30.000. En die komen dus opzetten. En dan zegt hij tegen die bode... Vind ik ook zo leuk, he. stuur die bode gewoon terug, joh, ga maar terug en zeg maar tegen die mannen in Jabes van, uh, er komt verlossing morgen. Als de zon op het hoog staat, Dat is het eigenlijk te heet om wat te doen. Dus dat wordt ook niet verwacht, dat je op het heetst van de dag, he. meestal wordt het dan toch een beetje rust gehouden. Ze gaan het vertellen en de mannen in Jabes zijn verheugd. Zijn echt, en ik kan me helemaal indenken, als jij natuurlijk bedreigd wordt om je rechteroog te verliezen en je hoort toch dat er iemand dat komt tegenhouden. Dan kan ik me indenken dat je blij bent. En dan halen ze eigenlijk een soort krijgstigste uit. Ze gaan naar ze zeggen, joh, moet luisteren, morgen. Morgen komen we er buiten en dan mag je ons recht over hard steken. Dan kun je doen wat je, wat je zelf wil met ons. Dus die heeft zich ook verblijd. Dus Sal en zijn mannen waren verblijd. Jabes was verblijd En de tegenstander was ook verblijd, want die dacht ik heb gewonnen. Nee, zie je we wel. Er is niemand die zich bekommert om Jabes. Die kan ik rustig innemen en doen wat ik wil. De volgende dag komt hij achter dat het verhaal iets anders afloopt. Ze worden in de pan gehakt. Zo erg dat er dus helemaal geen twee bij elkaar blijven. Dus ze worden echt enorm verjaagd. En Jabes wordt vrijgezet. En dan ineens draait het volk om. En die zegt tegen Samuel. Wie was dat nou? Die zei. Dat zal geen koning over ons zou kunnen zijn. Geef ze maar hier. Dan zullen we ze doden. Heftig hè? Dat ze ook ineens eraan verbinden van de opstand die dus toen. Dat het alleen maar met de dood uitgewist kan worden. Dus dat is niet zomaar een opstand. Het gaat echt over je leven. En Samuel, tegen wie het gezegd wordt, geeft geen antwoord. Maar Saul geeft antwoord als koning. En die geeft een besluit. Er zal op deze dag niemand gedood worden van het volk van Israël. En waarom niet? Omdat de heren, Yahweh... ...heeft Israël vandaag verlossing geschonken. Nou, dat is heel mooi, hè? dat Israël dus de eer aan Yahweh geeft... ...en niet de eer voor zichzelf claimt. Van luisteren, ik heb dat, dat voor elkaar gekregen. Ik heb, zeg maar, Yahweh uh, bevrijd. Nee, hij geeft heel duidelijk de eer geeft hij aan Yahweh, waar het ook thuis hoort. En samen wel zegt het volk, oké, okay, laten we nu naar gil gaan en we doen het opnieuw. Met andere woorden, de tegenspraak was verstomd... Het volk was een eenheid geworden. En we gaan daar het koningschap vernieuwen. Met andere woorden, jullie krijgen een tweede kans. Hij wordt weer als koning aangesteld. En dat doen we in Gilgal. Dus niet meer in Mispa deze keer, maar in Gilgal. En ze gaan met z'n allen in Gilgal. En Sal wordt daar aangesteld tot koning. Voor het aangezicht van Yahweh. En dan worden er dankoffers gebracht... Maar dit is niet de keer dat Saul dus naar Gilgal moest gaan. Toen Saul gezalfd werd, toen had Samuel gezegd, ik ontmoet je in Gilgal. Dat is een andere keer. Dat is niet deze keer. Deze keer gaan ze gezamenlijk, wordt er opgetrokken naar Gilgal. Saul wordt voor de tweede keer aangesteld als koning. En Saul verheugde zich daar buitengewoon met al de mannen van Israël. Nou, ik wil afsluiten met een stukje uit psalm 107. Loof de Heer, want hij is goed, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Laat er zo spreken wie de Heer verlost heeft, die hij verlost heeft uit de hand van de tegenstanders. Nou, ik denk dat Jabes daarmee meegezongen heeft, hè? als die psalm toen al bestond, weet ik niet helemaal. En waarom? Die hij uit de landen bijeengebracht heeft van het oosten en het westen, van het noorden en van de zee... Er waren er die in duisternis in de schaduw van de dood zaten gevangen in ellende en ijzer. En ik denk, als je omringd wordt door een vijandelijk leger. en er hangen een aantal dingen boven je hoofd. met name dus het uitsteken van je rechteroog. dan zit je toch wel een beetje in de schaduw van de dood, denk ik. En dan staat, want ze waren ongehoorzaam geweest aan de woorden van God. en hadden de raad van de Allerhoogste verworpen. Nou, slaat dat nou op Jabes? Ik denk het wel. Want Jabes die gaat eigenlijk gelijk akkoord. ...met wat de koning van Ammon wil. En ik denk niet dat dat had gemoeten. Ik denk dat ze eigenlijk van begin af aan eigenlijk dus tegenstand hadden moeten bieden. En hadden moeten zeggen, mozes, dat gaat niet gebeuren. Wij gaan niet akkoord met dat verbond. Nee, we doen een oproep aan onze broeders en zusters in, in de rest van het land. En dat lees je niet, dat doen ze niet. Daarom vernederde hij hun hart de moeite, zij struikelden en er was geen helper. Maar toen ze in hun benauwdheid tot de Here roepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij leidde hen uit de duisternis en de schaduw van de dood en verscheurde hun banden. Laten zij de Here loven om zijn goede tierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Want hij heeft de bronzen deuren opengebroken en de ijzeren gendels stukgebroken. Amon werd vernietigd. Amen.